1 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Hij noemt de verspreiding van het ebola-virus... een bedreiging voor de wereldwijde veiligheid. Dat zei hij tijdens een toelichting van zijn plan... om 3000 militairen naar West-Afrika te sturen. De VS wil er ziekenhuizen bouwen en verplegers opleiden. Obama roept andere landen op om meer te doen tegen ebola. Als het virus zich verder verspreidt... kan het volgens hem leiden tot grote politieke en economische spanningen. Inmiddels zijn in West-Afrika ruim 2400 mensen overleden aan ebola. Nederland overweegt mee te doen aan een internationale luchtaanval op de terreurbeweging Islamitische Staat. Het is nog niet rond, maar Nederland doet mee aan de militaire besprekingen in Amerika, zei minister Hennis van Defensie in Nieuwzuur. Een van de opties in de strijd tegen IS is de inzet van Nederlandse F-16's de politie zoekt de inzittende van een auto die in mei onder vuur is genomen op de A10. Op beeldmateriaal is te zien hoe een man vanuit zijn auto op de andere auto schiet. De beelden stonden op een telefoon die onlangs in beslag is genomen. De verdachten zijn opgepakt. De inzittende van de auto die werd beschoten wordt er nog gezocht. De NASA gaat weer zelf bemande ruimtevluchten uitvoeren. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft twee commerciële bedrijven aangewezen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 En Ibrahim Afellay hielp Olympiacos aan een overwinning van 3-2 op Atletico Madrid. Het weer vannacht opklaringen en kans op mist. De temperatuur daalt tot een graad of 13. Overdag veel zon. Voor 23 tot 25 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. City So in the world, can I wanna be deed? So then I went in my pocket, took my wallet on, out with my pictures of my family. to show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 Yeah. across the room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 Open the door open to my surprise there you were standing